A good friend, a glass of wine, and the lights down low, and you lighting in the side.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 zonder veel geluiden bouwen wij zo aan een feest Tot de climax daar is en we vrijen als een beest Mijn lieve schat, ik ben een prooi Te vangen met liefde Verover mijn lichaam en voel hoe ik jou verwen. Want schat, je bent zo mooi Verlang naar mij als ik naar jou De Beantwoord mijn liefde. Verblijf me, kom bij me, omarmen, verwarmen. Voel hoe de hartstocht met ons speelt als ik je keus en jij me streelt. Nat van de emoties, de bevrediging daarbij.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 Zo mooi,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 Is Roy. <laughs> Goedenavond, of middag. Het is dus middag. Het uh, is dus nog steeds Muziek Boulevard live vanuit de studio's van CFM Zandvoort. En uh, hartstikke gezellig uh, dit tweede uur. En ik moet uh, mijn. Uh, ja. We, we hadden een beetje stress. Ja, en nu helemaal. Uh, mijn uh, radio uh, dop wat eraf. Oh. En die ligt helemaal onder de tafel. Ja, dat moet je toch onder de tafel. Ja. Maar was... uh, ik had ook stress, want ik ben het nieuws gewoon vergeten. Ja, dat dacht dus... je later. Okay. Handig. Dit is het NOS Journaal met Tijmen Besseling. Nee, helemaal niet. Ik ga even onder de Ja, kan wel. Maar de dan onder de tafel. <laughs> onder de... Dit, is echt. Dit is echt live, mensen. Live radio. Het is ons uit in de avond live. Met heel veel leuke gezelligheid. De studio wordt hier afgebroken. Maar uh, met heel veel gezelligheid. Zometeen hebben we Stanley Haas in de uitzending over zijn nieuwe single. Samen met een andere hele leuke gezellige mevrouw. Dus dat wordt heel erg leuk. We hebben nog meer leuke interviews. Hey, Oh, wat? Uh, Hebben ze ook, ja, uh, <laughs> Maar we hebben leuke interviews nog. We hebben ook leuke items. Zometeen nog een showbiznieuwtje van Tijmen. En dat uh, gaat allemaal over God. Van God los. Van God los. En um, wat hebben we nog meer, Tijmen? In, uh, in ons tweede uur. <laughs> in ons rommelige uurtje. In ons rommelige uh, tweede uur. <laughs> ja, het is echt vreselijk. <laughs> het eerste uur was heel strak. En nu is het uh, niet meer strak. <laughs> Mijn buik is strak. Oh, leuk grap. <laughs> echt leuk. <laughs> oh ja, wat is het verschil... Oh ja, wat, en, wat is het broertje van een cactus? Dit ik het? Een vetplant. Wauw. Ik ga naar huis. <laughs> en rusten. <laughs> ik ga echt naar huis. Wat een slechte <laughs> grap. Hij is echt niet leuk. Nou, ga door. Nou, deze is speciaal voor iemand. Oh. Ik wil jou. En jij wil mij. Ik wil jou. Als ik jou daar zo zie staan Met je lange blonde haren Je bent echt niet te weerstaan Dan wil ik je beminnen Sla mijn armen om je heen Ik wil je warmte voelen Ik wil jou, ja, ik jou alleen Jij bent mooier dan de mooiste Hier op aarde, liefde schat Als ik je zie dan wil ik meer, mijn God, ik explodeer ik je, zie dan wil ik meer mijn God, ik explodeer, het heet en het dan de sterkste vulkaan. Wat zei je? Dat ja, radio-ding, die, die dop gaat er steeds af. Ik wil jou. Ik wil jou. Ik krijg nu een appje binnen, Roy, wie wil je? Wat leuk. Echt serieus? Van je vriendin? Nee. Nou. Nee, van iemand anders. Roy, wie wil je? Niet ik wil, je. Ja. Heftig. Heftig, ja. Oké, okay, we gaan hey, verder met uh, de uitzending. Uh, ja? Luister. Ja. Uh, daar waren we helemaal niet. Bij uh, dat nummer, nou ja, ook wel. We hey. waren bij jou. Ja, bij plopkap. mijn showbiz-dinges. Nee, bij je plopkap. Ja, die viel er weer eens vanaf. Ja. Tuurlijk, maar ik heb een andere griat. Oké, okay, vertel. Uh, ja, uh, nee, uh, Van God los. Jij... Uh... Ja, op zoek naar God, toch? Nee, <laughs> niet op zoek naar God. Beetje jammer weer deze grap. Uh, van God los, dat is een uh, misdaadserie En dat was na vier jaar uh, weer op de tv. Op ja. Bienen en Ja, ik vind het een leuke serie trouwens. Um, Oké, okay. okay. ja. nou, uh, dat vindt dus niet iedereen... Want hij komt niet eens voor in het lijstje van de 25 best bekeken programma's. Ah. Dus hij nee. heeft uh, niet genoeg nee. kijkers. Nee. nee, de eerste uh, uh, aflevering heeft 165.000 kijkers. Oh. Ja. Dat is niet zoveel. Nee. nee. Dus of mensen moeten er weer even aan wennen dat het uh, terug is op de tv, of mensen hebben er gewoon geen zin meer in. Nee. Dus, nou, nou mensen gaan wel even kijken voor God los, want anders komt het niet meer op tv. Nee, dan dat uh, ja. Nou, maar ik ben wel ervan overtuigd dat internetprogramma's, hè, zoals Videoland het nu doet, nou. met de, het uh, meisje van plezier of ja. uh, gds die je dat vooruit kan graag, kijken. He? Van ik heb het de hele serie al afgekeken kom. Ja, dat dacht ik wel. Ja, natuurlijk. Maar ja. even over dat. Nou, maar. maar het meisje van plezier en, en, en, en, en allemaal, allemaal dat soort programma's die je vooruit kan kijken. Ik denk dat er in de toekomst veel meer gaat gebeuren, waardoor de kijkcijfers ook beter is. En ik denk misschien met van God los ook wel. Gewoon naar Videoland en klaar. Nou, wat denk jij? Nou, een, een tipje aan, aan de makers van God los. Aan, okay. aan de collega's van BNN. Op zoek oh? naar God. Op zoek naar God. Misschien hm. moeten ze dat eens gaan doen, hè? Dan werkt het we wel. Dat bestaat toch dat programma. Ja, toch? Ja, hoe heet dat dan ook weer? Op zoek naar God. Nee, dat heet niet op zoek naar God. Jawel, joh, met Gordon toen ook. Gordon? Gaan ja. ze toch in zo'n klooster? Nou, oké, okay, oh we gaan even een plaats. plaatsje. gaan we uitzoeken. Nieuwe dag van Michael Norba, grote vriend van de show. Koop hem binnenkort weer een gezellig een keer aan de telefoon te hebben. Soms dan zie echt alles tegen. Ja nee. er fire hier op CfM Zandvoort met September. Blijf uh, lekker luisteren hier. op de muziek uh, boulevard met uh, heel veel gezellige muziek. Maar ook met gezellige interviews. Want we hebben Lina aan de telefoon. En Lina heeft een uh, heel gezellig duet opgenomen met Stanley Hazes. Klopt toch? Ja, dat klopt helemaal. Goedemiddag, goedemiddag uh, Lina. Leuk goedemiddag. dat je even tijd hebt kunnen maken voor ons. Ben je? Hallo? Ja, ja, je bent er nog. De verbinding ja, ja. was heel even weg. Ik uh, zei, leuk dat je even tijd hebt voor ons kunnen maken. Maar uh, vertel, vertel, ik ben benieuwd, uh, hoe is de samenwerking met uh, Stanley ontstaan? Ik ken Stanley eigenlijk al van kind af aan. En hij uh, is ook een hele goede vriend van mijn vader. Dus uh, ja, zoals, het, ik, zoals ik eigenlijk altijd zeg, Stanley hoort eigenlijk meer bij de inboedel. Eigenlijk gewoon meer als familie. Dus uh, ja... En Stanley zei altijd tegen mij, van, als ik ooit een duet zou willen zingen met de zangeres, dan zou het met jou zijn. Nou, en daar is nu uh, dan eindelijk eentje van gekomen. Nou, heel, heel erg leuk. En, maar, vertel eens, hoe is het, hoe, hoe is het liedje ontstaan? Uh, we zaten in de auto, we waren bij het management geweest. En uh, ik moest Stanley naar huis brengen. En ik had een cd'tje opstaan met uh, ja, een beetje armbier erop en top 40 en Nederland, Maar ook uh, van UB40. Ja. Die zanger, uh, die heeft ook uh, Purple Rain gemaakt, maar dan in een reggae versie. En toen kwam die voorbij en toen zei "Die Lina, ik krijg in één keer een idee. Ik zeg, en dat is, ja, om hier een uh, duet van te maken. Ik zeg, uh, hoe wil je dat dan doen? Ik zeg, het is een mannennummer. Dus zal de Kees Tel opgebeld en uh, die zat dezelfde avond nog bij ons binnen met zijn gitaar. Voor te kijken van welke toon dat we moesten pakken. En uh, anderhalf uur later kregen we al de tekst. Dan was het eigen nummer al, uh, ja ontstaan. Ja, en, um, en dat is het liedje met z'n twee geworden? Ja, klopt. En nou uh, ja, uh, het liedje is dus heel mooi ontstaan op deze manier. Uh, is er ook een clipje bij gemaakt? Ja, er is uh, ook een hele mooie clip bij gemaakt. Dus voor de mensen die nieuwsgierig zijn, ik zei ik kijk snel op YouTube. <laughs> en kan je een klein tipje van het sluier opgeven waar het liedje over gaat, voordat we hem gaan draaien natuurlijk? Uh, ja, het, het je gaat gewoon dat je uh, gezellig met z'n tweeën weg bent, dat het veel leuker is dan alleen en uh, ja, eigenlijk uh, meer ook over een vriendschap. En dat heb je natuurlijk met uh, Stanley? Ja, ik heb daar een hele goede band mee. Hij steunt me ook met de muziek uh, enorm en uh, eigenlijk ook met mijn eigen nummers, daar uh, heeft hij ook uh, volop aan meegewerkt. Dus, uh, ja. En uh, hoe jullie ook samen op? Ja, wij, uh, vaak waar uh, ik moet zingen, uh, is vaak samen met Stanley. En uh, als ik niet moet zingen, als Stanley bij wijze van niet hoeft te optreden die avond, dan gaat hij toch gewoon mee. En dan zeg ik altijd, oh Stan, ga je mee? Ja, ik ga wel mee, want dan, ik zeg, dan hoef ik het duet niet alleen te doen, dan kunnen we hem samen doen. Dus uh, we zijn eigenlijk overal, uh, ja, samen. Dus gewoon vriendjes voor het leven, in, uh, voor Dick en Dun, en ook op de muziekgebied? Ja, ja, ja, het is echt mijn muzikale maatje ook, ja. Nou, dat is heel erg leuk dat het zo ontstaan is. Ja, dat is zeker leuk. En het is ook gewoon echt een toffe gozer om mee om te gaan. Ik zeg al, hè, het is echt, uh, ook altijd het zonnetje in huis, het is echt een lolbroek. Ja, dat, als je hem op tv ziet, dan zie je dat ook steeds gebeuren inderdaad. Ja, hij, hij, op alles wat je vertelt, wat je zegt, overal weet je wel een antwoord op. Hij weet altijd wel weer ergens een grapje van te maken. Nou, ik, ik ben door dit verhaal al heel erg benieuwd naar de muziek. Stel, we willen jullie boeken. Waar kan dat? Uh, ze kunnen op, uh, op mijn website kijken, op wwwlina uh, Stanley heeft geen eigen website, maar die uh, heeft natuurlijk wel Facebook. Ja. En we kunnen, ze kunnen ons ook boeken via uh, Stanley Hazers dus Artiestenmanagement. Management. Die heeft wel een website en daar staan ook uh, de artiesten op. En uh, telefoonnummer, hoe dat je ja, ons kunt boeken. En natuurlijk te downloaden op alle downloadsites, die je neemt ja, aan. Ja, klopt, ja. Nou, ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. Wij gaan hem draaien, want ik ben heel erg benieuwd geworden. En we zullen hem zeker zometeen ook op onze Facebookpagina even delen, de clip. Oké, okay, hartstikke bedankt voor het interview. Heel erg graag gedaan en ik hoop je snel weer een keer te spreken. Komt goed. Oké, okay. hoi. Ik ga wel met je mee Ik kan altijd zo met je lachen Zie je eigenlijk de tijd zijn voor de volgende artiesten in de uitzendingen. Ja, die hebben we net gebeld en dan was helaas nog niet bereikbaar. Dus dat gaan we volgende week weer proberen. Nou, luister. <lacht> ik... Niet doen. Roy, niet doen. Roy, <lacht> doe het niet. Anders gaan we volgende week niet meer bellen. <lacht> ik? Ja, dat zeg ik. Roy, doe het nou niet. Hou je mond. Nee. Ik, ik wil iets zeggen. <lacht> uh. Hij was gewoon. Uh, een, hij zei dat hij aan het eten was. We bellen hem op. Ik heb dat uh, nog nooit meegemaakt. Uh, dit is echt een verschrikkelijke eerste uitzending, mensen. Als je dit luistert, maakt je maakt dit ons kapot. Hij was gewoon aan het, eten. aan het eten. En ik zeg, we hadden een interview gepland. We hadden een interview gepland. En hij zegt, ja, ik ben aan het eten. Nou, oké. Okay. Je wilt toch je plaatje onder de aandacht brengen of je wil je plaatje toch onder de aandacht brengen. Maar wij zijn niet de onaardigste mensen op deze wereld... dus we gaan wel zijn plaatje draaien. Ja, en weet je wat de titel is van het plaatje? Telkens als ik jou zie. Telkens als ik je, je mijn bord op schoot zie. Niet doen, oh. ah. niet doen. Hey luister. Ah. Nou, dit is hem dan. Tony! Onze lieve eter. Ik kwam je tegen, jij was verlegen... Ik zag je daar gaan met dat lekker lijf Ik kon het niet bevatten en ook niet snappen Maar er gebeurde iets heel apart in mij Het is jouw schuld Los, bloeit alles maar door Ik ben je achterna gegaan Om jou het niet te laten gaan En telkens als ik jou zie Of als ik je hoor Gebeurt er iets in mij Draai ik volledig door We zijn nu al een tijdje samen Ik weet het zeker Ik wil je nooit meer kwijt Uh, moeten hier eigenlijk in de studio zijn. <laughs> Timon, die ligt van het lachen op de grond. Uh, wat er gebeurt, uh, ik zit naar een grappig deuntje te zoeken. Uh, voor naar de volgende plaat. Want het, het ging net over eten. En ik druk prochelijk op play. En... <laughs> dat is wel heel erg. Mijn excuus in ieder geval. Voor Tony. <laughs> en we maken het volgende week uh, zeker uh, goed in, uh, in de uitzending met het... Uh, <laughs> met met het nieuwe interview. Wij hebben honger. We gaan naar luisteren naar Willem Bart. Het is waar. Heerlijk om jou weer te zien Ik zie je graag en bovendien Heb ik veel te zeggen Veel uit te leggen Het is geen toeval dat ik jou Hier zomaar tegenkomen zou Want ik blijf nog hopen In ons geloven het is waar, er waren zoveel anderen naast jou. Ik deed je pijn en bleef je niet trouw. Ik was naïef en jong en wist niet wat ik had. Maar toch bezat jij heel de tijd de sleutel van mijn hart. Het is waar, er waren dagen dat ik niet eens naar je keek. Ik snap het zelf niet waarom ik... Ik weet wat ik weet, ik weet alleen dat ik veel om je geef Waar ik ook ga of waar ik ben, ik mis de klanken van jouw stem En in al mijn dromen, zie ik je voor me Ik maak die fouten echt nooit meer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 Dat ik niet eens naar je keek Ik snap het zelf niet Waarom ik weet wat ik deed Ik weet alleen Dat ik veel om je geef Dat ik heel veel om je geef Met menig vrouw. Sommige dramatisch. Ja, ja, ja, Willem Bart andere. hier op CFM Zandvoort. Uh, wat een gezelligheid allemaal, hè. Oh, oh, oh. Goed, het is uh, wel de show. Het is onze eerste show sinds de vakantie. En het is ook gelijk ons... Eh, uh, Als laatste show. Nou, nou. <laughs> Dat is niet aardig. Nee. Nee, uh, hey, goed, wij zouden nog een nieuw item uh, introduceren waar wij volgende week mee gaan beginnen. Wat ben je serieus opeens? Ja, goed hè? Ja. Ja, ik probeer mijn lach in te houden en daardoor probeer ik heel serieus te praten, oké? Okay? Is dat zo? Ja, zeker weten. Ja? Ja? <lacht> ik niet doen. Maar, uh, oké. Okay. Ja. <lacht> Dan gaat niet meer door. <lacht> Hij kan niet meer praten. <lacht> <lacht> Mensen... Het is het einde. We doen niet, de deur niet. Nee, nee, nee. Helemaal niet. Nee, stop. Klaar. Hey. Oh. Nee, we gaan nu die, uh, die, die, dat nieuwe item introduceren. Dat ja, is wel volgende leuk. week hebben ja. we daar een heel leuk nieuw item inderdaad. Precies. Einde, dat is okay. je bord-of-schoot gevoel. Nou, die doen nou. Die doen. Je <lacht> wordt geïnterviewd met je bord-of-schoot.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 A bright got friend. Hier op CFM Zandvoort. Uh, waaronder uh, René Vroger, Marco Besato, Rutschikot En nog vele anderen. Ja, toen bestonden de toppers al toen al? Ja, toen al. maar toen, het was, We waren natuurlijk niet de toppers, maar het was wel zo'n concept. Ladies of Soul. Ja, zo, ja, bijvoorbeeld. Dat zijn ook. En, of, en echte vrienden, bijvoorbeeld. die heb je ook. Dus, Amstel uh, Live. Amstel Live. Nou, ja, het is allemaal hetzelfde. pot nat, toch? Hey, uh, Tijmen. Uh, ja, uh, we zijn alweer aan het einde gekomen van het programma. Volgende ja. week hebben we een nieuw item, hè? De, de, de hoe heet het? Um, geef, de, geef de microfoon door. Ja. En dan uh, hebben we de eerste gast, en die gaat de microfoon doorgeven aan iemand anders. Dus dat, ik ben benieuwd hoe dat gaat. Ja, ik ben uh, ik, uh, ik ook. En ik en, uh, ben benieuwd wie we allemaal te spreken krijgen. Ja, want dat weten we gewoon komend jaar gewoon niet, hè? In het nee, item. Maar is wel leuk. Ja, heel erg leuk. Heel erg leuk. Ja. Hey, uh, dat is het. Einde. Dat doet de deur. Tot volgende week. Tot volgende week. En volgende week hebben we waaronder Danny Miekelai in de uitzending. Leuk. Leuk, leuk, leuk. En we hebben nog heel veel andere leuke dingen hoor. Echt waar. Echt waar. We hebben dan ook weer het bord op schoot gevoel. Dat is het echt. Gewoon serieus. Mensen zitten gewoon met hun bord op schoot bij ons luisteren, Tijmen. En in de auto. En in de auto. Met hun sturen in de hand. Hopelijk niet hoop iets anders. Nee, ik uh, ga naar huis. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we weer vier uur. tijd,zelfde tijd, zender op de dinsdag. Muziek Boulevard live. Sorry voor de rommeligheid. Maar het was wel heel erg gezellig. Tot volgende week. Bye bye. Toen ik later wandelen ging. Met mijn eerste lieveling. Raakte ik totaal wel strikt. Wanneer ik in haar ogen keek Dan is Weet je dat timer gewoon met deze spullen pakt En gewoon weg is <laughs> Dit is wel heel erg Nou in ieder geval dames en heren Volgende week zijn we weer Bye bye, zwaai, zwaai Tot volgende week ja, la, la, la, la. We the the Secrets from our Ik Ik Bendito vamos enlo en una playa en Puerto Rico hasta que las olas griten ay bendito para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito sabes sabecito lo hago pegando ojito con mis dientes en mi boca un lugar es favorito un lugar favorito pacito pacito sabes sabecito lo hago pegando poquito a poquito your mind that you've gone me